Middernacht, het begin van zondag 4 maart. Kees Groot met het NOS-journaal. Twee treinen zijn frontaal op elkaar gebotst in het zuiden van Polen. Daarbij zijn waarschijnlijk doden gevallen en zeker 60 gewonden. Dat heeft de Poolse minister van Verkeer gezegd. Er zitten nog mensen bekneld in de wrakstukken. Volgens de minister is het mogelijk een van de ergste treinongevallen... van de afgelopen jaren. Hij is op weg naar de ramplek, net als premier Tusk. Een Pools televisiestation zegt dat er ongeveer 200 reddingswerkers... ter plekke zijn... Het televisiestation heeft beelden laten zien van ontspoorde en vernieuwde wagons. De oorzaak van het treinongeluk in Polen is nog niet bekend. In het oosten van Rusland zijn de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. Gedurende de nacht kunnen in steeds meer delen van het land Russen hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 110 miljoen kiesgerechtigden. Rusland kiest een opvolger voor de huidige president, Dmitri Medvedev. Niemand twijfelt eraan dat de huidige premier, Vladimir Putin... Eh, de president zal worden. Poetin was tussen 2000 en 2008 ook al president. In 2008 was hij niet herkiesbaar en schoof hij Medvedev naar voren. Nu kan hij wel op voor een derde amstermijn. Er zijn vier uitdagers, maar geen van hen komt in de peilingen... boven de 15 procent van de stemmen. Het nieuwe metrostation aan de Vijzelgracht in Amsterdam... wordt niet genoemd naar, naar Ramses Shaffi. De gemeente heeft het verzoek daartoe van een initiatiefgroep afgewezen...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 Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5. Er kan mist ontstaan. Morgen eerst nog zon. Later bewolking en regen. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand die op een kamer even tot rust mag komen na een hectische week. En dan sta ik ook op de gang en klop ik aan op zijn deur. Maar vandaag hebben we een gast waarvan ik zeker weet dat hij niet in zijn kamer te vinden is, maar aan de bar. Ik ken hem namelijk uh, van het programma De Lama's. Voor jullie is hij misschien ook bekend omdat hij uh, tegenwoordig in echt waar zit op echt uh, heel 4 met Jack Spijkerman. En uh, voor mensen die nog verder terug in de tijd gaan natuurlijk ook van live opgenomen. Maar... Vanmiddag heb ik hem ook gezien in de film Plan C. Hij speelt daar de hoofdrol in. En het is echt een mooie Nederlandse film. Een aparte Nederlandse film. Waarvan ik vind ja, dat u er alle heen moet gaan. Ik heb het natuurlijk over ja, de man Ruben van der Meer. En ik loop nu de bar in van het College Hotel. Ik kijk even. Ja, en hij zit hier. Ach, Ruben. Op de hoek van de bar. Bijzonder goede avond. Goedenavond, man. Goedenavond. Um, je hebt al wat te drinken, maar misschien wil je ja. nog iets extra's drinken? Uh, nou, ik wil nog wel zo'n eentje, als bijna op. Wat is het? White it? Russian. Een White Russian. En een, uh, voor mij een uh, fluitje, alsjeblieft. Uh, Ruben, ik ben uh, vanmiddag uh, naar Plan C geweest. Uh, jouw film, waar jij de hoofdrol in speelt. Ik heb daar buiten gewoon van genoten. Klasse. Voor jou is die daar afgelopen maandag in uh, première gegaan. Ja, hoe was de premièreavond voor jou? Want ik neem aan dat je naar vele premières bent geweest. Maar dan sta jij plotseling in de spotlights. Uh, dat was, was waanzinnig. Dat was, uh, ik bedoel, ja, het was gewoon eigenlijk je eigen hoofdrol, je eigen film. De, de, de posters uh, in de foyer van Tuschinski, echt mega groot sta ik daar. En, nou, ja, het, is, het was ik ook gewoon onwijs kikken. Een droom? Ja, het is, het is gewoon een droom die uitkomt. En ja, uh, yeah, het uh, was, was, was ook wel iets, iets raars, vond ik. Want ja, yeah, uh, we hebben veel theater gedaan, uh, samen shows gedaan. En je zit hier dan toch gewoon als, als een toeschouwer in de zaal... in je smoking, te kijken. En dan is hier iedereen... Ik kom naar je toe van te gek en waanzinnig. En, ah, genoten. En is daar toch een beetje meer nonchalant, met je handen in je zakken. Ja, want het is een half jaar geleden opgenomen. Ja, te gek, hè? Ja, tof, tof. En het is toch een hele andere rush dan van het podium te komen. En dan, uh, maar was een wel show. een goede rush? Ja, ja, absoluut, absoluut. Maar het was gewoon veel uh, ontspannender. Ontspannender? Maar het lijkt me zo... Ja, het is een half jaar ge geleden geweest. We hebben inderdaad veel lama-shows ge gespeeld. En dan is bijvoorbeeld de eerste helft was het dan soms niet goed. En dan gaven we de tweede helft extra gas. En dan, nou, dan brachten we die avond toch thuis. Nu kan ja. je er niks meer aan doen. Het wordt uh, getoond op het uh, grote doek. Ja. Ben je dan toch niet gespannen van... oh wat gaan de reacties zijn van de mensen in de zaal? Uh, nee, ja, absoluut. absoluut. En, en, en, uh, en, en straks in de, in, in de krant. En als de mensen het uh, gaan zien. Uh, zeker, maar... Ik, ik, heb het, ik had hem zelf al gezien. Uh, ik had al een Rune-versie een, een keer gezien. En uh, toen dat hij helemaal af was, heb ik hem gezien. En, uh, ja Ik was, ik was gewoon wel, wel heel erg tevreden, trots. Uh, ik bedoel, dit was wel het beste wat we eruit konden halen. en Het is gewoon een hele goede film. Ik heb, ik heb hem vanmiddag gezien. Ja. Het is niet alleen een goede film, het is een zeer vermakelijke film. Het is ja. ook een film die je niet vaak ziet in Nederland. Dus dat vind ik de, de, de, de sfeer, de toon, de humor. Ja. Het deed mij erg denken aan Fargo. Dat las ik ook ja, terug in, ja, ja, in de ja. recensies. Ja, dat is toch iets... Dat is een discipline die wij in Nederland niet echt kennen, toch? Um, nou, volgens mij, volgens mij wel. Maar die te, te weinig een kans krijgen. Er zijn volgens mij heel veel... Uh mensen met goede ideeën. En, en, maar het is moeilijk om hier... Uh, om toch een, echt een, een, een eerlijke kans te krijgen. En uh, ja, die moet je gewoon uh, creëren. Jullie Zelf, hebben hem voor jezelf gecreëerd, Uiteindelijk, hè? ja. Kijk, het, het fondsen... Uh, hoe kunnen... lang zijn jullie met dit idee uh, bezig geweest? Vier en half jaar al, zeker. Misschien wel vijf jaar al inmiddels. Dat is heel lang. En ja, nou, voor, voor een film... Is dat nog niet eens volgens mij? Uh, was, weet je, ik weet, ik les, uh, las van Scorsese over uh, Gangs of New York, dat hij daar al 25 jaar mee, uh, mee bezig was. Ja, maar ondertussen deed hij wel 10, 12 andere films. Precies, dat is het verschil. Maar. Uh, nee, uh, het, het werd afgewezen en toen, toen moesten we gewoon. Ja, wat nu? En. Uh, toen zijn de producenten en Max Porcelein en Sander van Donk zijn er doorheen gegaan. Max Porselein is regisseur, regisseur. En, schrijver. en schrijver, samen met Michael Winter, zijn broer. Nou, daar hebben we het straks ook nog over. In ieder geval, ze hebben dat script gewoon goed bekeken nog eens allemaal. En, uh, we moesten een, een miljoen hebben, dat, dat, dat, dat kregen we niet bij elkaar. Helemaal niet van het fonds, dus toen hebben we het, is het begroot op uh, nog geen half miljoen. Uh, mensen voor weinig gaan werken, voor niks gaan werken. Uitgestelde betalingen, dat soort dingen. En uh, zo hebben we het uh, toch uh, voor elkaar gekregen. Daar wil ik straks ik nog verder over praten, over hoe jullie die film hebben gemaakt... en wat jullie er allemaal zelf in uh, hebben geïnvesteerd... Bloed, zweet en tranen en geld, ja. vooral. Ja, um, maar uiteindelijk, als je er zoveel in investeert. dan komt daar die donderdagochtend. dat de recensies in de krant uh, verschijnen. Ja. Hoe was dat? Nou, dat. was. ja, we is, is te gek. Als het, het, uh, ik, ik, ik had al uh, heel veel interviews gedaan. Uh, van tevoren. En op een gegeven moment was er een persvoorstelling geweest. en toen sprak, uh, sprak ik ook. Uh, die journalisten die me dus ook daadwerkelijk hadden gezien. En dan merkte ik al van nou, die waren gewoon echt oprecht enthousiast. En uh, vonden het echt een gekke film. En, en, en verrast over, uh, over mijn spel en over, over, over het verhaal, de sfeer, de dialoog. Weet je van die dingen haalden ze eruit. Dat je denkt van ja, zie je het, het, het, het volgens mij gaat het. Het is ook goed geworden. Weet je. Volgens mij gaat het wel goed komen. En, uh, ja, dan, dan denk je van, nou oké, okay. maar dan sommige teksten dat je denkt van, nou, dat wil je alleen maar redigeren zelf als een journalist. Wat voor teksten? In het, nou, in de, in de preview stond, uh, nou, het zien van Plan C kan geen regisseur meer om Ruben van der Meer heen als leading man voor een uh, speelfilm. Nou, dat zei eigenlijk gewoon, zie je wel eens denken, oh, dat, weet je wat, ik zou wel eens zou willen, dat ze over me zouden schrijven. Ja. Nou, mooi had ik het niet kunnen formuleren. Hoe, hoe heb jij die donderdagochtend beleefd? Ben je naar de, de, de krantenwinkels gerend om alle eh, kranten... Die, die, die, die preview die lag dus al eerder uh, voor de première in, in, in die bioscoop al. En uh, toen werd ik uh, ge door uh, Dennis Weining met wie ik Doe Me Normaal uh, doe. Een programma bij BNN uh, op uh, uh, Nederland 3. En, uh, en wij, en wij, wij uh, liepen elkaar daar een beetje te fucken. Daarvoor was we zo'n beetje... Daar uh, hadden we een beetje lol in. En ik, uh, hij sms mij uh, s'avonds. Uh, en nou uh, die zin. Van, ja, ik lees een recensie, een uh, preview over Placé. Te gek, man. En even zo kort die zin, weet je. Van, we uh, kunnen kan, kan niet meer om uh, Ruben van der Meer. En denk ik, ah, oh, nee, oh, te gek. Ik zeg het laatst, dan heb ik een vriendin zien. Kijken wat, wat er over geschreven is in de preview. Oh. En opeens, nee, wacht even. Kut, Dennis. Dennis Landen gewoon te drukken. Hij, oh, die teams, Hij heeft me te pakken. Ah, oh, nee. Oh, wat een. Ik probeer hem te bellen. Hij nam niet meer op. Bleek dat hij dus later... Nou, ik, zat, ik zat in de film. Hij was terecht. Maar ja, ik was toen zo aan het twijfelen. Het zou wel te gek zijn. Oh, maar ja, nee, misschien. Nee, nee. ik was... Een, oh, hij gaat zo lachen als hij me had gezien juichen. En toen hield ik het niet meer. Toen ben ik in de auto gestapt en... Uh, naar de, de dichtstbijzijnde bioscoop gereden Die om een preview, preview op te halen. <laughs> zat ik daar voor de deur in de auto met mijn knipperlichten aan te lezen. Toen was het zo. Nou, ik was, uh, maar toen je dat uh, las, zit je dan, ja. ju dan juichend juich in je auto? Ja, ik zat gewoon echt uh, <laughs> met een geballen vuist. Ja. Yes, for I am an actor. <laughs> Uh, je hebt veel interviews aan de voorkant gedaan. Je hebt ook veel uh, promotie proberen te, te genereren. Ja. Uh, dan heb je de premièreavond. Uh, dan heb je die donderdag met de recensies. Hij is nu in de bioscopen. Met wat voor een Ruben Sorry, van de Meer... Sorry, Ik neem even het laatste slokje. Ja, maar staat gelukkig al een nieuwe voor je klaar. Ja. Met dank aan Luc de Barman hier in het College Hotel. Uh, maar met wat voor een... Als je dit allemaal hebt meegemaakt de afgelopen twee... Uh, afgelopen week... Met wat voor Ruben van der Meer zit ik hier aan de bar dan? Nou, ik ben nog wel heel erg in, in een roes van... Wat vet, wat, wat is dit te gek. Wat, het was al te gek om die film te gaan maken, dat het doorging. Dat we het voor elkaar kregen. Om dat te gaan draaien. Die, die, weet je, dan heb je gewoon 30 draaidagen dat je bezig bent. Je Normaal doe ik een film en dan kom je in een dag of je komt een keer... Drie dagen of vijf dagen, nou, dan ben je echt al... was mijn max, weet je wel. En nu zie je gewoon dertig dagen. En dan speel je die rol, die zit bijna in elke scène. Dat was gewoon al zo fantastisch. Dat ik daar nu, en daar zit ik nu gewoon weer aan terug te denken. Wel, wat een goede tijd. En denk ik, ja, dat straalt het ook wel af, denk ik wel, op die film. Hoe, hoe uh, een goede tijd we hadden weet je, met elkaar om die film te maken. Want dat, dat merkte gewoon gewoon, iedereen had de zin en Iedereen wilde dit gaan doen, weet je wel. En, uh, geloofde erin. En, uh, ja, dat was, nu ja, de rest van Nederland nog. Ja, nu de rest van Nederland los. Uh, nou ja, ik zit dus met een uh, opgetogen Ruben van der Meer uh, hier aan de bar. We gaan uh, zo toch even naar je kamer, zodat ja. je nog even goed kan nadenken over wat er allemaal gebeurd is van de week. Maar dat doen we um, terwijl jij je, ja, een van je favoriete platen gaat draaien. En ja. dat moet je voor de Radio 1 luisteraar even uh, uitleggen. Waar gaan we naar luisteren? En waarom vooral? Waarom, waarom? Nou ja, waarom omdat het gewoon een koning is. Uh, Michael Jackson heeft ons helaas moeten verlaten. Maar gelukkig stond de volgende koning al te povelen. Uh, de volgende plaat die we gelaten is van R. Kelly. Uh, een van uh, mijn favoriete uh, zangers, artiesten, uh, muzikanten, producers. Wat doet hij allemaal? Hij produceert dan... Haar, uh, ja, de meeste mensen kennen van I Believe I Can Fly. Of een duet met Celine Dion. En hij ze zegt, ah Kelly, ah Kelly. Ik zeg, nou, nou, luister nou eens naar deze plaat. Is van de CD Happy People, nou, gelukkige mensen. Dat ben hey. jij? Ja, maar mede dankzij dit soort platen. Maar het heeft is gewoon ook nog een, heerlijk... een connotatie met wat wij vroeger maakten. En, toen, in het, en, dat, en het leuke was, dat. Uh, ik probeerde deze uh, Akeli bij heel veel mensen op te dringen van... hij is niet alleen I believe I can Fly. Dus wij deden de lama's en dan moesten we voor het moordspel... Uh, onder de koptelefoon met vier mensen. En dat uh, duurde wel. Uh, uh, er ging er eentje spelen en de anderen mochten niet horen wat er gezegd werd. En uh, dan kwamen er dus één voor één bij. En de eerste keer dat we het speelden, ik weet niet meer... iemand had er muziek onder gezet, nou... Het, uh, ik werd er niet blij van. En dat is toch wel een van de belangrijkste dingen bij de Lama's: dat de spelers blij zijn. Dus toen heb ik gezegd: deze plaat komt eronder. En dat is uh, R. Kelly, stepping into heaven. We gaan er naar nou luisteren, er komt ie. It's the pipe y'all. I just want to know what y'all doing this weekend. Uh -huh. I got something going down. I just want y'all to be there To share this dream of love uh, You're invited To come and be a part of a Celebration On my love train You don't need nothing Come as you are Just make sure when I show you love You show the back the same. same Ooh, got my shoes, got my hair got my suit and I'm ready to go now. go now, oh yeah, and me and my partner look so good, it's like we about to do a show now, so if you're stepping, come on down. You're celebrating your anniversary or your birthday. Here by yourself, then get up and find someone. Cause we don't need no reason to celebrate. Got my suit, got my hat, got my coat, and I'm ready to go. About to do a show now So if you're stepping Come on down In the heaven. It's the Piper, your music weather man, and uh... Wow. It's love o'clock, y'all, and like I say, it's gonna be sunny all day. So, WW, have a pick back. laatste draai, hè? <laughs> <laughs> ja. Want, waarom? Nou, dat hij dat zegt. Stepping into heaven. Wow. <laughs> dat hij gewoon zijn eigen plaat zo afkondigt. Ja, hij vond het gewoon wauw. Ja, ja. en hij ja, staat hier te dansen in, uh, in de kamer. Jazeker. Ja, hier aan de overkant zat de bronk, zei het dat, of... Huize Lydia. Lydia, wordt me even ingefluisterd. Ik zie het, want je vriendin is hier ook, die stond mee te dansen. <laughs> he. die zit hier op het, ja. uh, daar hebben wij, het uh, was een schoolfeest, was daar. En daar hebben wij voor het eerst keer gezongen. <lacht> Hoe lang is dat geleden? Uh, dat is alweer uh, 26 jaar geleden, 24 jaar geleden. Ja? ja, ja, ja. De vriendin, Sally, Klint instemmend, ja. 24 jaar geleden. Ja. Toen had ik nog een beugel en lang haar met permanent. En, en toch. En toch, hè? <laughs> Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh, ja, gewoon op eraf afgestapt. Een uh, beetje ouwe horen. Voor Waarschijnlijk die... een paar grapjes gemaakt. Ja? Het... Alleen het werd heel erg afgekapt, want er was... Uh, er waren wat rot jongens en die gingen met uh, traagas uh, spuiten. Toen moesten, we moesten echt in één keer helemaal leeg. Dus jij kwam... Kon... En toen uh, in je ogen kwam zijn we zijn elkaar uit het oog verloren. En uh, toen uh, zagen we elkaar pas weer op school. En toen was het... Hé, hey, hallo. En laat ze maar bellen. Ja. Uh, maar, maar jij je hebt daar dus aan de overkant je vriendin voor het eerst gezoend. Ja. Jaren geleden. Uh, dat moet toch spannend geweest voor je zijn, of niet? Ja, hey, absoluut, man. Wat denk jij? <lacht> <lacht> uh, gaan we dat helemaal vertellen nu? <lacht> ja, oh ja, nu ben ik heel benieuwd. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja dat, dat was ontzettend ja. Ik was gewoon uh, verliefd op wat. Dus, uh, ja. En toen het bellen, van, wil je wat gaan doen? Toen zeiden ze nee. Maar bleek dat er huidige vriendje naast haar zat, of bij haar was. Dus ja, dan was het moeilijk even een afspraak maken. Het, het, het, het bijzondere is er, Ruben van der Meer. Ik ken jij natuurlijk als behoorlijk eh, zeker persoon. Ja? Maar jij hebt lang geïmproviseerd en dan gaf ik een opdracht bij de lama's. En jij stapt naar voren en jij doet het ook met zo'n flair en zo'n en je denkt gewoon, dit wordt grappig. En ook alles wat je doet, ook in je werk... is altijd van die enorme... Ja, die zekerheid van, nou, dit wordt lachen... of dit ga ik doen, of dit ben ik. Die, die, ja, ik ken jou alleen maar als zeker persoon. Ik ken helemaal niet... Uh, het, uh, ja ik, ik zou wel eens... Ja, dat het spannend werd, dat het, dat het onzekerheid was. <lacht> nou ja. Uh, dat was uh, toen. En als ik er nu over terugbreng en uh, denk... Uh, is dat weer? <lacht> maar bestaat, <lacht> maar onzeker. Die onzeker, bestaat die onzekerheid nog? Ja, tuurlijk man, tuurlijk. Uh, als je, we doen toch ook vaak nieuwe dingen. Ook, ook met de lama's. zeiden we veel nieuwe dingen. Gewoon proberen, want dat kon. En dan denk ik van, oh, dit is leuk om te doen of dat is leuk om te doen. En dan denk je er eigenlijk niet over na. Maar op het moment dat je het gaat doen. Ik ging rappen. Ik dacht opeens, ik ga rappen. Uh, als opkomst. Want we deden allemaal gekke opkomsten. op een gegeven moment deden we dit als opkomst. kom kwam ik als schabbert. Nicolai in een rolstoel. En een keer met Horace als, als Van Halen. Jump helemaal. playback als rockers. Toen had ik mezelf: ik ga rappen. Ik schrijf een rap. En toen gingen we, ging ik het doen op Lowlands. Nou, opeens keek ik zo die tent in. Weet je, met, met hoeveel... Zaten er zaten 3000 uh, mensen die uh, allemaal uit hun dak gingen. En dan moesten we het nog doen. En toen dacht ik, oh, als het één keer fout gaat met het rappen... was ik al lang achter. Je komt er niet meer in. Je gaat hakkelen en doen en dan wordt het slecht, jongen. Dus toen krijg ik opeens echt de zenuwen door mijn lijf. Maar ik, ik heb nog. dat nooit aan je gemerkt. Uh, Acteer je dat weg? Nou, dan weder heb ik geleerd gewoon. Dan moet je, op een gegeven moment heb je alles voorbereid zo goed als je kan. Het moment daar. Je kan nog heel lang tot dat... Tot, weet je, stel, ik heb nog een kwartier totdat ik het opkom kan ik nog gaan uh, zorgen maken over dat, ik, dat het misschien wel fout gaat. Maar dan is de kans dat het fout gaat is veel groter. Want dan kom ik on, heel erg gespannen uit het podium op. Ik kan beter... Oké, okay, ik heb alles voorbereid wat ik... Dan weet ik, oh ja, ik zit weer me mm. zorgen te maken. Die, die zenuwen komen vanuit zorgen over of het wel goed gaat lukken of niet. En de, de, wat ik zeg dus, ik weet nu, als ik me daar op, aan vast blijf, daar in, in daar blijf doorgaan, dan gaat het eerder fout dan dat ik gewoon ontspannen ben. Nu, dan heb je het ook over het feit van... Uh, nou ja, ik heb me goed voorbereid. Er kan van alles misgaan, maar goed. Als ik, als ik mijn best doe, dan komt het over. Maar hoe, vraag ik mij af... is dat bij een improvisatieprogramma? Je doet uh, nu nog de grote improvisatieshows in, uh, in ja. theaters. We hebben natuurlijk lang de lama's gemaakt. Echt, hoe, hoe, hoe... Als ik geef een opdracht en binnen een halve seconde... stapte jij naar voren met iets... waar soms onwaarschijnlijk hard over gelachen werd. Uh, de... Op dat moment ook nog niet. Maar ik voelde of ik hoorde luisterde. naar. ik werd in ieder geval zo door getriggerd al. Dat ik dacht, jezus, dit, hier kan zo van mee. Of dit is zo geinig. Dat ik gewoon wel naar voren kon stappen. En dan is het gewoon vertrouwen op je, op je impulsen. Wat er binnenkomt, dat moet ik volgen. Maar heb jij ook een elastisch brein of zo? Uh, nou ja, en je bent de hele dag daarmee met associatief. Hoe zeg je dat? Associatief. Ik ben dat het associëren. associëren. Ja. Uh, en uh, ja, dat gaat gewoon de hele dag door. Dat, uh, en er komen ook, weet ik, uh, soms, misschien vaak voor sommige mensen, hele flauwe woordgropjes uit. Maar ook af en toe. Uh, Heel geestig. Briljante scène. <laughs> ja. Historische scènes. Ja, historisch. uh, nog even terug over naar die eerste zoen met je vriendin... die hier ja, ja, op bed ja. zit en, en uh, al 24 jaar bij je op bed zit, neem ik aan. Uh, nee. Hoe was die het eerste heeft... zoen? Nou, met beugel. Dus dat was... Uh, ik schoonde als een kaasrasp. <laughs> nee, nee, nee het mannetje met, uh, ja, opgegroeid in Amsterdam... met lef om zomaar op haar af te stappen... terwijl de echte, de echte vriendje nog in de buurt was? Nou, blijkbaar wel. Ja, je, ik, lef. je was wel een lefgozer. Ik was een lefgozer. Maar ik, ik, ik, ik nam ook permanent... Vrienden. met mijn vrienden allemaal... met, met jekkies Gassies. <lacht> en dan heb ik ook nog je oudste vriend... Uh, gebeld van, uh, vandaag. Ja. Uh, Horace... Ja, die, die ken jij echt al 40 jaar. Jullie zijn in dezelfde straten opgegroeid. Um, en ik, ik, ik vroeg mij af van, ja, wat is nou, waar hoe komt Ruben toch aan dit elastische brein of aan de, uh, aan, aan de dingen? Niet alleen op podium doet, maar ook net als je hier weer in de Kamer staat te dansen. Het is, het is, ik heb je lang meegemaakt. Het is uniek. Het is echt een. Uh... En Horst zei ja, het is een soort van eigen wereld. En Ruben creëert die eigen wereld door zijn eigen aanpak, zijn eigen manier van denken, zijn eigen manier van durven. Uh, klopt dat? Um, nou, ik, ik had het eigenlijk zelf nooit zo uh, daar, uh, over nagedacht. Uh, maar misschien, misschien klopt het wel, ja. Hij had het uh, toevallig laatst dus ook ge getwitterd bij. toen ik deed met. ik hou van Holland. En uh, wat ook mensen irritant vonden. Me, of geloof ik dat ik wat druk was. Maar goed, ik dacht ik ga gewoon. ja, we gaan gewoon los. Dit is. Uh, ik wist niet dat we ook echt serieus. Echt die vragen moesten gaan doen. Of dat wist ik niet. Ja, kan ook, weet je wel. Maar ik dacht, nou, laten we in ieder geval gein maken. En hij had getwitterd. Oh, ik hou van Ruben. want. Hij leeft in zijn eigen wereld. Hij creëert zijn eigen wereld. En die is, die is altijd mooier dan die uh, om hem heen. Maar je, je lacht. Herken je dat dan ook? Uh, nou... Ja, het is, het is toch gewoon mijn wereld? Dus ik zeg join in. Stepping into heaven. Maar <laughs> wat is dan het verschil met eh, nou, zeg maar, de, de, de wereld van de mensen hier op straat en, en de jouwe? Kan je, dat, kan je dat omschrijven? Nou, ik ben, kan snel blij zijn met dingen. Ik bedoel, dit is wat we wat met die première is erg waanzinnig. Dan. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelen. Hoor Boris. ja, hoe komt die wereld dan, van de Ruben? Hoe, hoe is die zo? Uh, hoe hoe heeft hij die, die eigen wereld? Leren maken. Hij zei van, nou, het komt door je vader en je moeder. Uh, dat, uh, ja, dat denk ik wel zeker. Ook. Of uh, heel erg, ja. Want uh, je vader en je moeder, kan je ze omschrijven? Um, nou, mijn vader... Uh, die, die, uh, die... Die had gestudeerd. Ja, of nee, Hij was leraar. Uh, en uh, toen werd hij hoofd van een school. En toen waren wij jongen uh, nog. Toen waren mijn broer en ik. Uh, zeg vijf en zes. En toen, toen uh, verdiende die wel goed, weet je wel. Uh, en toen gingen we naar uh, Amerika op vakantie. waren we vier en Disneyland zo. En te gek. En, en hij besloot op zijn. Ik weet niet hoe oud hij was. Wij waren denk ik acht of negen. Van, ik vind het niet. Dit. Ik wil uh, kunstgeschiedenis studeren. Ik was er toen helemaal niet mee bezig, hoor. Wat, uh, dat hij die beslissing nam en zo. Maar achteraf denkende. Dacht, dacht ik, wat, kijk eens, weet je wel. En toen moest hij opeens gaan studeren. En dan, en dan ging hij, avonds, hij ging toen in de melkweg werken als filmoperator. En in ieder geval gewoon een baantje weer. En, en uh, toen moest mijn moeder ook weer gaan werken. Maar, en toen is hij kunstgeschiedenis gaan studeren. Ja, dat is niet iets waar je... Uh, weet je wel, een moneymaker uh, van wordt. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Maar hij wou dat, dat gewoon gaan doen. En dat heeft hij is, is afgestudeerd. En hij wou gewoon verder met die kunst. Dat, dat is wat, wat hem uh, boeide, zeg maar. En uh, ik heb altijd geweten wat ik wilde worden. En zij hebben me er altijd in niet van ah, ga dit doen, ga dat doen. Nee, maar ze, ook mijn eigen weg erin vinden. Maar wel altijd uh, dat het gaat, dit doen, weet je wel. Ga doen wat je, waar je zin in hebt. Of wat je... En je moeder? En, en mijn moeder, uh, dat. Uh... Dit vind ik wel even moeilijk. Ja, als het te moeilijk is, dan. Uh, die, uh, ja, wel even. Nou ja, uh, ja, je... ze, is, ze is onlangs overleden. En, uh... Het is een paar maanden geleden, ja. weet ik, ja. Ik hoorde van horen dat het was uh, een onwaarschijnlijk liefhebbende vrouw. Dus het was echt een. Uh... De hart op de goede plek. Open, welkom, iedereen mee eten. Doen, de hele buurt uh, verzorgen. Nou, ze was uh, peuterjuf. En ik heb nu een foto van haar staan En die, die had ik ook nog mee, weet je. Van, dit is, uh, die is, uh, zeg maar, stond naast de kist. En dat is gewoon wie ze was. En was ze omringd omringd door tien kinderen. En dat, gewoon, dat is gewoon een mooi beeld, weet je. Je ziet gewoon al die kinderen. En daar is, hij heeft zich altijd als peuterjuf. Ze heeft 35 jaar dat gedaan. En ze is. Um... Ja, ze weet gewoon dat, dat het, dat het om liefde gaat. Met mijn ouders. En dat heb ik meegekregen. En dat is belangrijk. En dan. Uh... En ja, dat heeft zij. Uh... Uh, uh... Dat, dat had zij heel erg, weet je wel. Van. Hoe ja, moet je het uitleggen? Moeilijk. Ja, maar... Um... Ik denk dat er geen beter begrip is dan liefde. Ja, dat is... Dat is... Mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelen. Laat je die, die zorgen, daar heb je niks aan. En ga het podium op en dan ga je spelen. En dan gaat het, komt, het, uh, komt het goed. Die Ruben die ik net zag, die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Nee, maar dat hakte hakt er ook wel in, hoor. mijn uh... mijn excuses. Ja, voor nee, nee, dat, nee. Was... dat uh, je, we gingen een uur praten, dus ik wist dat er zullen mijn ouders ook al voorbij komen. En ik hou het vaak vaak goed, vaak soms niet. Laatst belde ik toevallig per ongeluk de, de, de telefoonnummer en toen kreeg ik weer de voicemail. En weet je, het kan je zo van. Uh, Weet je, je, je deelt ermee, Maar dan kan je opeens zo van een, uh, van een kant komen... die je het niet verwacht, weet je. En dan ben je opeens de voorspel, hoor je de stem. Ja, dat... Uh, weet je wel. En ik dacht, een interviewtje komt me goed. Ja, en hoeveel ja. mensen kennen je uh, kant van Ruben? Want de meeste mensen zullen <tus> toch... Uh, ja, ik, ja, heel veel mensen kennen jou toch. Als jij er bent, is het altijd... Leuk is het altijd. Dansen in een kamer. Dat is het altijd. Op zoek naar de grap. Nou, ja, dat. Uh, nou, ik hou gewoon van gezelligheid. Dus laten we in godsnaam. Uh, R. Kelly opzetten. En, uh... Nou, ik ben blij. Uh, genieten. Ik ben blij dat R. Kelly al aan de beurt is geweest. Maar dat... Dat dus jij ook vaak gehoord, hè? Ja, dus enorm. Bus, maar, daar, en en omdat jij R. Kelly ging, uh, ging draaien... dacht ik bij hem zo, ja, maar dat zal ik jou hebben. Want nee. dan ga ik natuurlijk ook putten uit uh, het, uh, het, uh, het, het grote lama verleden... wat jij ook misschien vaak hebt moeten horen. En uh, ja, ik heb een plaat voor je uitgekozen. En uh, het is ook wel een plaat uh, waarvan, je, waarvan je net al omschreef... als jij er bent, dan moet het gezellig zijn, dan moet er vreugde zijn. Het is een plaat van Guus Meeuws. Kijk eens, Guzi. Ons Guus. De Nederlandse R. Kelly. <laughs> Guus, Ik zet je, je koptelefoon op. <laughs> A, Dit ben de jij. Daar. En als je armen hebt inderdaad. laten... De wegen middag in maart, tenminste dat laatste ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die hier laat. Met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden, niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. Dat Op mijn schouder, hoe is het met die jouw eerste grap? Eerste glas, hier in dit licht zijn we na, maar het zoude even een stilte, dan lachen we, en even, even, even, we pas. En eeuw voor heden, het was binnen, de mannen van toen veranderden nooit. Maar toch is er nog zoveel diensten verzinnen, de mannen van toen. Ik ga het dagelijks aan de dagelijks aan de dagelijks aan de dagelijks aan de dagelijks aan de dagelijks aan de dagelijks aan de de lente begint. Maar ik kan hier op... En isn't she lovely? Um, even een kleine mededeling van de huishoudelijke aard. Je hoort nu Simone Wijnands straks vanaf 1 uur. Hoor je hier lust van BNN? Het programma over liefde en relaties. We zitten nu nog midden in de overnachting, waar even een kleine technische uh, een klein technisch probleempje is. En dat zijn we aan het oplossen. Dus in de tussentijd, luisteren we nog even naar Coplay in Paradise. vanuit Hilversum, want er zijn technische problemen. De verbinding tussen Hilversum en het College Hotel te Amsterdam... schijnt uh, niet stabiel te zijn. Ja, en echt, als jullie het laatste stukje van het interview hebben gemist... het was schitterend. <laughs> ja, Historisch ja, was dat. Dat, was dus, dat is dus uh, in Hulland, de eten. Onthuldigend, onthutsend. Het was... Uh, ja. En daarna was kwam ook nog uh, voor uh, Ruben van der Meer... waarmee ik uh, al een... Uh, een, een mooi uur uh, hier in het hotel zit. was uh, Het nummer voor, voor Ruben van der Meer was Tranig Lachen van Guus Meeuwis. En dat ja. rijd ik niet zomaar voor je. Um, want ja, wij hadden uh, Guus Meeuwis ook uh, vaak bij de Lama's. Je hebt daar ja. een prachtige dove tolk op zijn muziek voor gemaakt. Uh, maar Tranig Lachen gaat ook over uh, uh, vrienden die naar een café gaan. En uh, die een prachtige avond beleven. En uh, uh, dat ze tevreden, dat ze, dat ze grappen maken, dat er gelachen mag worden. Tot tranen toe geroerd mogen zijn. En dan uiteindelijk tevreden het licht uitdoen. Ik heb veel avonden met jou meegemaakt. Dat heb ik allemaal mogen beleven. Maar wat er vooral uh, in schuilt in dit nummer. Uh, voor mij is het een nummer namelijk over vriendschap. Ja. En volgens mij ben jij ook een vriendschapsman. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Daar heb je toch wel uh, heel veel uh, aan. En, uh... Ik, ik merk ook wel... Uh, ik, bedoel, ik heb gewoon veel vrienden. Het was, was de laatste vierde ik met Horus Horus Cohen. Horace Cohen. Uh, Partner in crime als het gaat over humor en arterie. <laughs> Dan gingen we vieren dat we elkaar veertig uh, jaar kennen. Want hij werd veertig. En toen hij uh, nog geen zes maanden was... kwam hij naast me wonen. Dus we kennen elkaar vanuit de uh, box. En... Uh, maar toen zat ik gewoon te denken hoe. Want hij had een video gemaakt en had hij andere vrienden van mij geïnterviewd over mij dan zo. Uh, uh, Zo'n filmpje had ik gegeven, deden we wat dingen voor elkaar. Ik ging Arkelli zingen. <lacht> <lacht> uh, jij bent mijn refrein op I Believe I can fly. En dat is hij. Want ja, die, soms zijn er coupletjes, maar hij komt altijd terug. Het refrein komt altijd weer terug. Goed, genoeg daarover. Maar, <laughs> maar toen zag ik gewoon zo hoeveel, hoeveel, groei, hoeveel vrienden ik al echt al zo lang heb. Die ik nog steeds, zo, ja, bijna dagelijks af en toe wel... Via sms of bel nog spreek. Een nou, goed voorbeeld is natuurlijk Horus, maar een ander goed voorbeeld zit hier uh, nog altijd uh, op bed. 20 yeah? jaar uh, jouw vriendin. Um, oh. Maar <laughs> nou, het wat voor. ik ook, want ik, ik uh, wat ik ook aan die vriendschappen van jou merk en zie, is dat het, uh, dat er zo'n, misschien heb je dat ook van je moeder geleerd, dat er zo'n enorme warmte en liefde vanuit gaat. Um, nou. Uh, weet je, zeg maar. Wat ook gewoon is, is. Dingen vergeven, weet je. En snel. inzien, weet je. Zelf uh, ben, je, ben je. ook niet uh, perfect of zo. Zeg maar zoiets. Maar dingen ver, vergeven, weet je wel. Uh, ik heb echt wel. bijvoorbeeld in de begintijd. met een vervelende productiemaatschappij gewerkt. En uh, die gingen failliet. En dat ging maar, kostte me maar ook geld. En dat je denkt van, jezus, wat een eikel zijn dat. Die kon ze wel schieten, weet je. Ging gewoon, uiteindelijk ging gewoon meer dan 20.000 gulden voor me. Ik was, was net aan het beginnen van mijn carrière... een beetje geld aan het verdienen en dan opeens... dat soort dingen, dat je denkt, ah... Oh. Maar ja, die kerel... Die, die, die, die, ik wil geen namen, maar het was gewoon... los van dat hij dat, dat me dit flikte en dat hij erbij was en zo... voel ik gewoon een aardige kerel. En... Uh, dan kon ik dat toch wel uh, snel een, een plek geven en, en, weet je wel, zeg maar, er mee verder. En, uh, wat, uh, en, dan, en, dan, en dan heb je er ook eigenlijk minder, uh, minder last van. Als, ik, als je denkt, waarom door, ah, ik doorga, ik ben echt kwaad geweest, hoor. Ik bedoel echt dat ik dacht, van, ik, ik, ik maar ga dan, toe, ik stomp iemand dan in Dan zoek je snel weer naar de, de relativering... En wat ik... Nou, dat, was, dat kon mijn moeder als er was de koningin van de relativering. Je kon altijd zeggen, altijd alles weer. Ja, maar weet je, je eventjes weer wijzen op die, weet je, die kant moet je ook bekijken. Dat moet je ook bekijken. En uh, ja, in feite had ze altijd gelijk. Ik ging er wel heel erg tegen in, maar. Toch gelijk? <laughs> maar die relativering die jij dan ook over hebt genomen van je, van, van je moeder, uh, daar gaat misschien ook wel, schuilt uh, misschien ook wel in dat jij ook op snel, al snel op zoek gaat naar de grap. Jij bent uh, niet alleen in, uh, in improvisatieprogramma's, maar ook gewoon in het dagelijks leven al snel weer op zoek. Oh, kan daar nog een woordgrap? Oh, kan daar nog een, uh, iets. Uh, het, jij jij ja. zoekt de grap. Nou. Ja. Uh, een deel van. Uh, door relativeren. kom je al sneller. Oké, okay, ook weet je. Wat, iets wat grappig is, weet je. Het heeft ook een grappige kant. Het heeft een grap... Alles heeft een grappige kant. Hoe vervelend en hoe verschrikkelijk het ook soms is. Want soms gaat het echt over de dood en dingen en verderf. En... Maar ook daar. kan je uh, een grappige kant weer in vinden en er weer om, om lachen. En dat zie je het jou als mens, maar. Uh, als acteur wat jij bent, kan het ook fnuikend werken. Want ik heb jou altijd gezien als een enorm goede acteur... met een briljant timing en briljante vondsten. Maar uh, jij kwam aan de serieuze kant, de speelfilmkant of toneelkant... nooit echt aan de bak, omdat iedereen altijd dacht... ja, het is de grappenmaker, het is het oude gabbertje... het is die gast die je alleen maar kan improviseren. En nu zag ik eindelijk in plan C de film die jij gemaakt hebt en mede geproduceerd. Echt de acteur Ruben van der Meer. En ik vind het echt een... Nou ja, het is voor mij geen openbaring. Maar ik hoop dat het een openbaring is voor de mensen die gaan kijken. Ja, dat, dat, dat hoop ik ook. En ja... En, kijk, ik zelf zag het nooit echt als zoveel verschil, weet je wel... tussen wat ik doe... Het is een reactie bij de mensen, toch? Als ze gaan lachen, is een reactie. En als je in het toneelstuk zit... En, en, en, en, en je bent gewoon echt een teringlaar in het stuk... en mensen denken, ah, ik, ik haat jou. Als ze dat echt teweeg brengt bij mensen. Is dat, het is een reactie bij de mensen. En daar heb je heel veel verschillende reacties in. Maar als het lach is, dan wordt het, is het, ben je een komisch acteur. En dan is dat ook gewoon... Wat je, wat je verwacht wordt dat je doet. Maar... En dat eigenlijk die hele andere range aan andere <laughs> dingen. die je bij het publiek teweeg kan brengen. dat kan je ook, weet je wel. Maar nee, eens is, dat maar is gewoon. Uh... Dat jij dan in de humorhoek terecht bent gekomen, gelukkig. Uh, het jammer daaraan is. is dat er zo'n enorm pad is afgesneden. Namelijk wat jij ook kan. Het serieuze acteerwerk. Sterker nog, ik vind dat een goed acteur. ook een eigenlijk een komische timing moet hebben om beter te acteren. Nou, dat is wel, weet je, je ziet gewoon soms echt hele goede acteurs... maar die, in comedy komen ze niet uit te ver, want die timing hebben ze niet. Maar frustreert dat maar, jou? Dat jij eigenlijk nooit uh, bent doorgebroken? Jawel, het heeft me natuurlijk ook wel gefrustreerd. Maar nooit uh, zo erg, weet je wel. Moet je kijken wat een leven ik heb, man. Ja, maar goed, zo dat is de relativerende kant die van ja, je moeder hebt gehoord. Laat nee, maar, dat even los. Maar uh, uh, uh, ik kan me toch voorstellen dat jij nog uh, veel meer in je mars hebt. Nou, nee, absoluut. Maar ik bedoel, het, het is... Het, het, weet je, het, het, het loopt zoals het loopt. en Het is misschien ook juist nu dat Plan C op dit moment nu eindelijk uitkomt. en Dat het, dat het zo heeft moeten lopen. En dat het juist uh, nu... Extra, weet je, als ik al eerder uh, misschien een rol had gehad. of tien jaar geleden. Uh, was ik misschien gewoon een, een middelmatig acteur geweest en gebleven. En misschien ben ik dat nu nog steeds, of weet je wel. Maar uh, dat, dat, het nu, dat, dat het nu deze film uitkomt. en dat mensen er enthousiast over zijn. ja, dat heeft misschien zo lang moeten duren. Ja, ik heb nog een heel leven voor, man. Ja, eens. Maar je hebt ook aan het begin van, van, van deze uitzending verteld van dat jullie er echt uh, 4,5 jaar, misschien wel 5 jaar aan hebben moeten trekken. Ja. Afgewezen door het filmfonds. Je hebt er zelf ook geld in moeten steken. Ja, Hoeveel ja. heb jij erin geïnvesteerd? Uh, nou, gewoon een, een, een, een hele mooie auto. Had ik uh, ook kunnen rijden. <laughs> ik ik rij best een mooie auto, dus. Je had er al een. Je kan maar in één auto gelijk nee, rijden. Nee, maar ja, dus... En, op die beurt, weet je, en investeerders en de regisseur heeft gewoon een hypotheek genomen. Daardoor konden we die film maken. Maar is het dan niet uh, zoiets dat je denkt bij jezelf... van ja, maar wat is er hier toch in het Nederlandse filmlandschap aan de gang... dat ja. nieuwe plannen, nieuwe scenario's, nieuwe regisseurs, nieuwe acteurs... Uh, zo weinig voedingsbodem krijgen? Ja, kijk, dat, dat, dat, zo, je gaat het natuurlijk met fondsen. Er zit toch gewoon een mens. En hij heeft, of zij heeft een vriendenkring die in hetzelfde wereldje zit. En daar krijgt hij hier ook ideeën van. En scripts. Hij of zij. En weet je, ja, dat, automatisch. Ik denk ook voor, een, als ik een film nu ga schrijven... denk ik ook aan mijn vrienden. En niet aan, uh, aan mensen die ik niet ken. Die ook zeggen van, hey, ik, ik, ben ook, uh, ik wil ook wel. Dus je moet toch uitgaan van talent? Absoluut, absoluut. Nou, maar daarvoor denk ik wel dat Nederland toch net te klein is. Ik werk dus ja, maar met... kijk naar België. Kijk naar uh, wat daar wel kan. Ik heb helemaal uh, de academie. Uh, uh, ja. Nou, ja, weet je. Dat, uh. Maar ik denk dat we gewoon wat meer zelf moeten gaan, gaan regelen. Maar moeten we meer zelf gaan legen, commercieel? Of, of moeten wij gewoon uh, meer lef gaan tonen? Nou, dat ook. Nou, en je, moet, je kan het toch wat beter verdelen. Ik bedoel, we hebben deze film voor, voor een half miljoen gemaakt. Oké, okay, dat is gewoon een beetje eigenlijk irrieel. Want mensen zijn gewoon niet betaald. En we moeten hopen dat we ze alsnog kunnen betalen. En dan hoop ik zelf ook nog eens geld aan te verdienen. Maar uh, gewoon ietsje meer, weet je wel. Je, je hoort wel, soort, daar, daar gaat een paar miljoen naartoe. Daar gaat een paar miljoen. Weet je, verdeeld het over iets. Laat er ook iets... Iets over wat, wat jonge of, of nieuwe mensen of andere ideeën... het hoeft niet altijd een boekverfilming te zijn. Of, kijk, je gaat op zoek naar een gegarandeerd succes... omdat het, het iets heeft bewezen in het verleden met een boek of met een... Uh, dat is te gek, weet je wel, maar... er zijn zoveel gewoon echt scenario's. Echt geschreven, want een boek is een boek... maar een scenario is geschreven voor film. Er zijn mensen daar bezig met film al zo lang en die weten gewoon... Een scenario. Die hebben gewoon ideeën, hele goede ideeën voor films. Kijk, hier spreekt weer de gepassioneerde ja. Ruben van der Meer. Uh, we, eindigen, uh, we eindigen bijna het programma, maar dan mag je ook nog even gepassioneerd vertellen waarom mensen naar Plan C moeten. Want je zegt: van, "Nou, het is voor weinig geld gemaakt, maar dat komt omdat iedereen er bijna onbetaald aan meegewerkt heeft. Dus dat betekent dat veel mensen naar de bioscoop moeten gaan. Wat gaan ze zien? Wat gaan ze bekijken? Het is uh, uh, toen ik het toen die uh, Max Porcelijn, de regisseur het aan me uitlegde vier en half jaar geleden was het gewoon heel simpel. Hij zegt, Ruud, het gaat een regisseur. Hij maakt gokschulden. Hij heeft uh, schulden bij de, de maffia, Chinese maffia. Stelt hem een ultimatum. Hij uh, denkt, een plan. Ik moet het geld nu hebben. Het pokertoernooi waar hij altijd speelt. Hij denkt, van: dit ga ik laten overvallen. Dat is precies het bedrag wat ik moet hebben, plus wat extra. Alleen, ja... Uh, hij, gaat, uh, hij gaat het laat overvallen. Op de avond zelf zit hij daar. Nog niet alles verklappen, hè? En dan, en dan, uh, Vertel komen... vooral de feeling. De, de, de, de, en, en, en, het is, maar het is gewoon. De... Nee, maar daar zit, het, daar zit namelijk het dilemma. Het grootste dilemma van die, van die man, weet je wel. Wat, wat gaat hij doen? Gaat dit wel goed? En wat is de sfeer van de film? Het is gewoon. Uh, ja, een beetje Fargo als ik het moet vergelijken. Maar het is gewoon een. een uh, uh, je gelooft het. Je gelooft het. Het, het kan... Het kan. Het kan. Het kan gewoon gebeurd zijn, weet je wel. Nou ja, en ik heb hem vanmiddag gezien. Het, het is niet... Een, het, je gelooft het absoluut. Uh, maar het is, ook, uh, het is ook grappig. Het is ook schrijnend. Het is uh, verrassend. Uh, het heeft veel in zich. Dus ja. uh, ik, uh, ik roep ook heel Nederland op om uh, te gaan kijken naar plan C. Uh, wij hebben nog een halve minuut. Dus dan moet jij oh. even snel even uitleggen wat plan D wordt. Want uh, wat brengt de nacht? Eh... Uh... Nou, ik ga hier lekker liggen zeppen. Ik ga nog een wise version drinken. En misschien ga ik nog een trekje van een jointje nemen. Ruben van der Heer, mag ik jou onwaarschijnlijk bedanken... voor deze mooie avond. Ik hoop dat de luisteraar toch iets mee heeft gekregen... ondanks dat er wat storingen waren tussen Hilversum en Amsterdam. Coldplay is ook niet niks. Ik wens jou veel succes met de filmplan C. Dank je wel. Wij spreken elkaar.